Groeten elkaar. En dan zal het elk moment beginnen en dan schakelen we over. Bijna 7 uur. Iedereen zit volgens mij klaar in de raadzaal. Wacht is nu op de commissaris van de Koningin en onze nieuwe burgemeester. Tot die tijd zijn we nog een beetje door. Letters Night in de Pips.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 Dames en heren, ik heet u van harte welkom op deze bijzondere vergadering. Een bijzondere raadsvergadering nog wel. En natuurlijk heet ik dan in het bijzonder... ...welkom aan de heer Moddenburg en mevrouw Eenhoorn. En natuurlijk Rutger en Lucas. Leden van de gemeenteraad, <coughs> commissaris van de Koning... ...burgemeesters, wethouders en andere bestuurders en oud-bestuurders. Familie en vrienden, overige aanwezigen... ...en natuurlijk ook de kijkers en luisteraars thuis of elders. Wij hebben vandaag het genoegen deze buitengewone raadsvergadering te mogen houden. Het is namelijk het moment om de negentiende burgemeester van Zandvoort sinds 1811 te installeren. Ik kon het zelf eerst ook niet geloven, maar zo lang is het alweer. Mijn naam is Astrid van der Veld en ik mag deze vergadering leiden als plaatsvervangend voorzitter van de raad van de gemeente Zandvoort... Is dat niet het geval? Dan kunnen we doorgaan. Ik wil dan ook iedereen verzoeken de telefoon uit te zetten... voor zover dat nog niet gedaan is. Tenzij het niet anders kan. Omdat u waarschijnlijk een piket of dergelijke heeft. De fotografen zou ik willen verzoeken om laag bij de grond te blijven... om uh, ja, het zicht voor de anderen... Ja, sorry. <lacht> ja, ik, ik kan het ook niet helpen. Het is, uh, het is een verzoek uh, die... Uh, nou ja... Uh, misschien wel best logisch, is omdat anderen dan het zicht blijven houden. Uh, ja, dat is wel fijn als mensen kunnen zien wat er op de, in de zaal gebeurt als je op de tribune zit. Er is één ingekomen stuk. En dat is het koninklijk Besluit. En die zal voorgelezen worden door onze griffier. En daarom geef ik het woord aan de heer Stevenink. Die ook nog moet inloggen, dus ik praat gewoon een klein beetje door. Dat, uh, ja...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 hebben goed gevonden en verstaan met ingang van 19 september 2019 te benoemen... tot burgemeester der gemeente Zandvoort, de heer Dr. Anders D.L. Molenburg, MBA, te Haarlem. Dank u wel. Dan wil ik met u gaan naar het volgende agendapunt. En dat is namelijk diegene die wat willen inspreken. En dan is natuurlijk uh, de heer... Uh, van Dijk, onze commissaris van de Koning, de aller, allereerste aan wie ik het woord wil geven, want hij zal de installatie op zich nemen. Mag ik u uitnodigen naar voren te komen? Nou, dames en heren, dat is heel bijzonder. Dat is de eerste keer dat ik inspreker ben genoemd. <lacht> maar, als het zo moet, met al met veel plezier, uh, ik, ik ik voelde me al heel erg thuis bij de dienstopdrachten die u net gaf. Dus als iedereen zich laag houdt zeg maar, tijdens deze inspraak, dan uh, gaat het vast goed komen. Um, nee. Dames en heren, we zijn hier uh, vanavond bijeen vanwege een uh, feestelijke en bijzondere aangelegenheid. En dat is de beediging van de nieuwe burgemeester van Zandvoort. Je zou kunnen zeggen, die beediging is het sluitstuk van een uh, benoemingsprocedure. Een procedure uh, ja, waarin heel veel verschillende stappen voorbij komen en waarbij ook heel veel verschillende personen betrokken zijn. Iedereen vanuit zijn eigen rol. Ik noem bijvoorbeeld de fractievoorzitters, de gemeenteraad, de minister van Binnenlandse Zaken, de sollicitant uiteraard, uh, de vertrouwenscommissie, de kroon en ook ikzelf als commissaris van de koning. Gedurende ongeveer de tien stappen van het proces. ...heb ik als commissaris verschillende taken. Denk bijvoorbeeld aan de eerste selectie van de kandidaten. En daarbij is deze installatie en beëdiging van, uh, van, uh, van, van, van vanavond mijn laatste taak. Mijn laatste taak in de zoektocht naar nou, zoals u het ook heeft genoemd... ...de nieuwe en de beste burgemeester van Zandvoort. En daarom sta ik hier namens de kroon en ter overstaan van de gemeenteraad... ...het hoogste orgaan van de gemeente... ...om samen met u straks de bediging ook te gaan vervolmaken. Aan het begin van het proces besprak ik met u de profielschets. En vanavond ben ik terug bij u in de raad. En waarom heb ik het nu over deze stappen? Waarom sta ik erbij stil? Om vooral aan te geven dat iemand niet zomaar burgemeester wordt. We doen dat op een zorgvuldige manier. We zoeken ook op een zorgvuldige manier naar de beste kandidaat. En die beste kandidaat, dames en heren, is in toenemende mate nodig. Omdat de eisen die aan het burgemeesterschap worden gesteld hoog zijn en de laatste jaren steeds hoger worden. De burgemeester is in eerste plaats een burgervader of moeder. Een boegbeeld, een ambassadeur, een verbinder, een steun- en toeverlaat, een hoeder van de samenleving. Maar de rol van de burgemeester is aan verandering onderhevig. In sommige ogen is de huidige burgemeester een soort verlengstuk van het openbaar ministerie geworden. En door de uitbreiding van bevoegdheden die inwoners direct raken, zoals het sluiten van een woning... ...waar illegale activiteiten plaatsvinden, kan de burgemeester vaker optreden als een soort wat sommigen noemen crimefighter. Of dat wenselijk is, is maar de vraag... Naar nou, mijn mening moet de burgemeester de openbare orde en de lokale veiligheid beschermen. En het Openbaar Ministerie gaat over het strafrecht. En hoe zie ik dan die rol van de burgemeester in onze democratie? Dat zie je aan de penning. En die penning, de ambtsketen van de burgemeester, heeft twee zijden. Het rijksbeeld en het gemeentewapen. En de burgemeester is allereerst de hoede van de lokale democratische rechtsstaat. En daarnaast bevordert hij de samenwerking met en in de Raad om voor de inwoners tot goede besluiten te komen. En hij zoekt ook verbinding met de inwoners, de ondernemers uiteraard en ook de omgeving, de regio. En als hoede van de lokale democratie zien burgemeesters onder andere toe op de integriteit, de rechtmatigheid en de zorgvuldigheid van het gemeentelijk beleid. En daarnaast hebben ze een bijzondere verantwoordelijkheid als beschermer van wetten en grondrechten. En om die rechtsstaatelijke rol goed te kunnen vervullen, is het ook essentieel dat die burgemeester een zekere afstand bewaart ten opzichte van de politiek, partijpolitiek. In geval van conflicten, botsende inzichten of gespannen situaties, wordt er van de burgemeester eigenstandig optreden verwacht. En dat zal het eisen aan degene die zich geroepen voelen om het ambt van burgemeester te vervullen. ...men krijgt dus niet alleen te maken met die verbindende rol van burgervader... ...maar ook met de grenzenstellende rol van de hoeder van de rechtsstaat. Dat vereist stevigheid en het kunnen omgaan met soms institutionele eenzaamheid. En behalve zelfstandigheid en kundig handelen van de burgemeester... ...vraagt dit ook ruimte, vertrouwen van u, de gemeenteraad van Zandvoort. Naast oog voor het algemeen en het lokale belang mag van de burgemeester verwacht worden... ...dat hij aandacht heeft voor het regionaal belang. Het regionaal belang is immers ook het belang van de eigen, de eigen inwoners. Maatschappelijke thema's houden zich tenslotte niet aan gemeentegrenzen. En Denkt u daarbij aan energietransitie, criminaliteit. Maar ook de organisatie van de Formule 1... ...is een uitdaging met regionale, nationale en zelfs internationale aspecten... ...wat in nauwe samenspraak met al die bestuurders en partners geregeld moet worden. Dat is tenslotte ook door een van uw gemeenten, buurgemeenten, de afgelopen maandag nog maar weer eens onderstreept. Samenwerking is niet alleen van belang vanwege de afstemming, onderling, maar ook om elkaars kennis en kunde te benutten en expertise te bundelen om een dergelijk groot evenement tot een succes te kunnen maken. Eigenlijk is het een beetje alsof u als Zandvoort de Champions League naar binnen heeft gehaald. Het biedt kansen. Kansen om bijvoorbeeld de infrastructuur... ...structureel te verbeteren, maar er moet ook goed gekeken worden naar het voorkomen... ...of zo klein mogelijk houden van extra overlast en mogelijke schadelijke effecten. Voor beide kanten van de medaille moet ze oog zijn. En het belang van bovenlokale samenwerking en afstemming geldt uiteraard ook voor andere maatschappelijke thema's. Zoals ik al zei, woningbouw, maar vooral ook energietransitie. Behalve van de regio Zuid-Kennemerland maakt Zandvoort ook deel uit van de metropoolregio Amsterdam. De metropoolregio is een van de belangrijkste regio's van Nederland. Waarin welvaart, welzijn van de inwoners in sterke mate van elkaar en van onderlinge samenwerking afhankelijk zijn. Het belang van regionale netwerken en samenwerking is voor de toekomst van Zandvoort van groot belang. En de burgemeester heeft daarin een prominente rol. In uw profielschets heeft u ook nadrukkelijk gevraagd om een burgemeester die oog heeft voor deze verbanden en de samenwerking bevordert en behoudt. Ik ga er dan ook vanuit. Dat u als raad de burgemeester ook de ruimte en tijd geeft om hieraan te kunnen bijdragen. Dames en heren, in een democratische rechtsstaat staat de wet voorop. En daarnaast is de mening van inwoners een belangrijke richtsnoer voor elke bestuurder en volksvertegenwoordiger. De waardering voor uw inzet als volksvertegenwoordiger wordt soms overschaduwd door de luide stem van een enkele criticus. Uiteraard gaat er ook in een democratie soms wat mis. En zijn vraagtekens gemakkelijk gezet. Fouten worden gemaakt. Als die houding echter ontaart in cynisme richting het politiek bestuur, dan vind ik dat onterecht. Uw inzet voor de publieke zaak, of het nu gaat over doornemen van vuistdikke dossiers, of om het in gesprek gaan met belanghebbenden, verdient algehele waardering. En uw voorzitter heeft daarbij ook de taak om uw vergaderingen netjes en respectvol te laten verlopen. Een burgemeester heeft als boegbeeld en als hoeder van rechtsregels een belangrijke rol, onder andere door samenhang en eendracht te bewaken, maar ook door het goede voorbeeld te geven. Burgemeesters leven in een glazen huis en dat geldt in meer of mindere mate ook voor hun omgeving. Afgelopen vrijdag heeft Zandvoort, behalve afscheid van Niek Meijer, ook uitdrukkelijk zijn vrouw Janny bedankt voor haar bijdrage aan de gemeenschap. Dat was mooi en warm om te zien. In die zin lijkt ook de familie van een burgemeester steeds vaker publiek bezit te worden. Dit heeft echte grenzen. Ook een burgemeester en vooral zijn familie heeft recht op een privéleven buiten de schijnwerpers. De burgemeester moet deze grenzen uiteraard allereerst zelf in acht nemen... ...maar ook de buitenwereld hoort hier zorgvuldig mee op te gaan. Als Noord-Hollandse burgemeester sta je er in ieder geval niet alleen voor. Er zijn collega's, burgemeesters, en ook mijn deur zal altijd voor u openstaan. Burgemeesters die vertrouwelijk willen sparren, over welk dilemma dan ook, zijn altijd welkom. Sandvoort kent haar eigen positief genoemd rechtstreekse en open aanspreekcultuur. Ook tijdens het afscheid van Niek is dat meerdere keren voorbijgekomen. U noemde dat in uw profielschets: de raad draagt het hart op de tong. Dat aanspreken behoort gericht te zijn op de zaak en de feiten en mag niet verworden in het bewust of onbewust beschadigen van personen. Ook daarvoor zal de burgemeester hierover waken en hij zal ook de raad moeten kunnen aanspreken indien die grenzen worden overschreden. Zoals aangegeven is het contact met uw inwoners van onschatbare waarde. Hun mening en hun wensen moeten doorklinken in het beleid van de gemeente... ...en moeten met name door de burgemeester ook gehoord en verwoord worden. Persoonlijk contact is niet alleen van belang bij indringende incidenten... ...maar ook bij mooie gebeurtenissen, zoals een diamanten huwelijksjubileum. Dat niet iedereen zich tegenwoordig gehoord lijkt te voelen en betrokken lijkt te zijn in de maatschappij... ...zoals de commissie Remkes eind vorig jaar voor de nationale politiek constateerde voel ik als een urgent pijnpunt. Ik zelf vertaal het wel eens in de analoge overheid en de, en de gedigitaliseerde maatschappij. Iedereen die zich voor onze democratische rechtsstaat inzet en betrokken voelt, zou er nou moeten streven om dit gat zoveel mogelijk te dichten. Want uiteindelijk is democratie meer dan de meerderheid plus één. Iedereen moet met respect behandeld en gehoord kunnen worden en iedereen moet ook kunnen meedoen. Elke stem geldt. En dat zou ook van kracht moeten zijn buiten de vierjaarlijkse stemhokjes. En zeker in de gemeente Afsantwoord, waar de gemeenschap erg betrokken is bij de lokale politiek... ...en ondernemers en inwoners steeds meer samen optrekken om de economie en leefbaarheid samen te bevorderen. Het is belangrijk om van deze lokale kracht gebruik te maken en te benutten bij het maken van het beleid. Ons poldermodel, waar iedereen mag meepraten, kan mogelijk vertragende juridische procedures voorkomen... ...en soms lijken juridische procedures bovendien vooral bedoeld om anderen dwars te zitten of te pesten. Dan toch even terug van het algemene naar het persoonlijke. Dames en heren, David Molenburg is verkozen tot nieuwe burgemeester van Zandvoort. Hij was onder andere zelfstandig adviseur, wethouder in de Rondeveen, de lokale burgemeester en bestuurder bij Zeeland Seaports. Bovenal... Zal u aanspreken is hij al 35 jaar bassist bij de jazzband Brand New Oldtimers. Dat is toch altijd wel mooi, muziekmakende burgemeester. Burgemeester worden, dat was zijn ambitie. En burgemeester worden van Zandvoort, dat noemt hij de hoofdprijs. Hij kent de badplaats en zijn familie ook al sinds jeugdjaren. Intrigerend vindt hij de harmonica die Zandvoort typeert. Swint is klein en zomers groot met miljoenen mensen... En nu de Formule 1 volgend jaar in Zandvoort neerstrijkt, zal die harmonica nog verder worden uitgetrokken. Ik ben ervan overtuigd, en zo heb ik David ook leren kennen, als een betrokken persoon bij de publieke zaak. Hij toont zich open, benaderbaar, betrouwbaar, verbindend. En met heel veel genoegen, dames en heren, ben ik ook naar uw raad gekomen voor deze beediging. Ik hoop dat David Molenburg en Zandvoort samen een succesvolle en plezierige tijd tegemoet gaan. Met wellicht volgend jaar al de Grand Prix als memorabel hoogtepunt. Ik feliciteer beide partijen met hun keuze voor elkaar en ik wens ze veel succes. En daar ga ik nu heel graag over, David, tot het afleggen van de eed en de beediging. Dames en heren, mag ik u verzoeken voor zover mogelijk te gaan staan? Waar wil je? Voor de samenwerking? Ja, alsjeblieft. Ja, Nodig? Kunnen de mensen het horen? Dat is op niet? De Beste David, je bent bij koninklijk besluit van 4 september 2019, met ingang van 19 september 2019, benoemd tot burgemeester van de gemeente Zandvoort. En door mij te bevestigen met de woorden, zo waarlijk helpt mij God almachtig gaat u straks, ten overstaande van mij, ter voldoening van artikel 65 van de gemeentewet, de volgende eet afleggen. Ik zweer dat ik om tot burgemeester benoemd te worden, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of welk voorwensel ook,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 Dames en heren, de nieuwe burgemeester van Zandvoort. En wij zullen nu overgaan tot het tekenen van de documenten. Dat zullen we hier doen. Dus iemand uh, denkt van, ja, zijn we er nog? Ja, we zijn er nog steeds. Maar we zijn niet blij de afwachting van wat er nog uh, verder gaat uh, gebeuren. Want op dit moment uh, worden er een aantal documenten ondertekend... bij de installatie van de, de nieuwe burgemeester. En uh, wie ben ik? Ik heb het uh, gewoon overgenomen even van Walter. Dus uh, ik uh, begeleid eventjes het commentaar bij de beelden die ik uh, zelf uh, heb. En ook uh, die mensen zelf ook kunnen volgen via de uh, website van de gemeente Zandwoord. En dan bij... Uh, de raad, Want dan kan je het volgen wat er gaat gebeuren. Ik neem aan dat er nog het nodige toegesproken gaat worden. Tenminste dat David Molenburg zelf nog eventjes wat dingen gaat zeggen. Inmiddels heeft hij zelfs ook de bosbloemen in ontvangst genomen. Dus wat dat gaat, gaan er nu echt de plichtplegingen plaatsvinden. En ik ben benieuwd wat er nu, wat er nu verder gaat, gaat gebeuren. De voorzitter van de gemeenteraad is op dit moment even Astrid van der Veld. Maar de bedoeling is dat David Molenburg straks stad over gaat nemen. Want ja, hij is tenslotte de nieuwe burgemeester die vanaf vandaag de gemeente Zandvoort Sorry, gaat leiden. Ja, hij stond net aan, maar hij is uitgedaan inderdaad. Ik zou graag wethouder Berenzen naar voren willen vragen voor het uh, officiële moment en dat is namelijk het omhangen van de amtsketen. En ook de heer Berends. Almeindurig. Wat woord voeren. Ik ben er weer. Graag de heer Molenberg, eh, beste David, eh, beste aanwezigen hier allemaal eh, verzameld en ook de geachte aanwezigen en toehouders eh, thuis. Eh, David, alvorens ik jou de keten als teken van het ambt, eh, ik doe toch maar even mijn bril op, want anders dan kan ik het toch niet goed lezen. Dus ik dacht van ik doe wat grotere letters, dan kan ik het wel lezen, maar dat, dat weet ik dus niet. Laat het al voor als ik jou de keten als teken van het ambt dat je zojuist aanvaard hebt omgehangen een paar woorden. Een droom komt uit. Een ambitie hebben om altijd al burgemeester te worden. En daarbij, zoals je het zelf noemde, de hoofdprijs te winnen is waarheid. Je bent de negentiende burgemeester van Zandvoort. Zoals je al meerdere malen hebt aangegeven is Zandvoort voor jou geen onbekende. In jouw jonge jaren kwam je hier al veelvuldig. Enerzijds als begeleider van jouw vader huisarts Monenburg en anderzijds om te genieten van het strand en niet te vergeten het woelige huisgangsleven van Zandvoort. Burgemeester van Zandvoort. Persoonlijk zou ik een paar redenen kunnen bedenken om geen burgemeester van Zandvoort te willen worden. Meneer Van Eyck noemde het al een beetje van het glazen huis, daar moet je tegen kunnen. En ik weet niet of ik dat zou kunnen, maar... Wat dat betreft, voor jou is dat waarschijnlijk anders. Maar gezien de zeer beperkte spreektijd die mij verder is gegeven, ga ik daar verder dan ook niet op in. Maar eerlijk gezegd, ik kan nog heel veel meer reden bedenken om de mooie functie van burgemeester van Zandvoort wel te willen vervullen. Al ben ik zelf geen echte Zandvoorter, ik kan daar met mijn 25-jarige Zandvoortse woonervaring wel een beetje over meepraten. Een schitterend dorp, vol dynamiek, met inwoners die er vol voor willen gaan. Inwoners met de hart op de tong die graag over alles en niet altijd even genuanceerd willen meepraten en het liefst ook nog mee willen beslissen. Een dorp waar veel gebeurt en staat te gebeuren. En dan noem ik niet alleen de terugkeer van de Formule 1 waar alle ogen op gericht zijn, maar ook de plannen voor het boulevardgebied. De nieuwbouw van het huis in de duinen en de revitalisering van bijvoorbeeld Nieuw-Noord. Zandvoort is ook het dorp waar Nieuw Unicum is gevestigd met een, met een speciale MS expertisecentrum. En dat wordt nog wel eens vergeten. Kortom, een dorp waar ik mij thuis voel en waarbij ik ervan overtuigd ben dat het zeker ook voor jou en jouw familie gaat gelden. De afgelopen week heb ik samen met Henk van Zevendinken en onze griffier en Willem van den Berg, onze gemeentesecretaris, een groot aantal kasten nagelopen om te zien of er nog lijken liggen. David, ik kan je geruststellen, die zijn er niet. Er is ook nog een doos met onoplosbare moeilijke zaken, maar David, ook die is leeg. Natuurlijk is er nog een groot aantal uitdagingen, maar ik heb er alle vertrouwen in dat samen met het college, de raad, alle inwoners van Zandvoort en niet te vergeten de deskundige ondersteuning van onze ambtenaren in Haarlem, dat die overwonnen kunnen worden. Namens mijn collega collegeleden en alle anderen wens ik je heel veel wijsheid en succes toe als burgemeester van Zandvoort. En we hopen allemaal op een hele plezierige samenwerking. Het is mij dan ook een grote eer en genoegen om u nu de versiersen die bij het ambt van burgemeester van Zandvoort ontvangen. De die worden dus nu uh, aan uh, de heer Molenburg uh, overhandigd door, uh, door de heer Binnensen. En er wordt ook uh, luid geapplaudiseerd door de voltallige raad die uh, op dit moment aanwezig is om de installatie verder uh, vorm te geven. En ik ga uh, zo langzamerhand toch uh, kijken of het uh, woord zo dadelijk ook bij de nieuwe burgemeester, een nieuw bakken burgemeester moet ik eigenlijk zeggen. Uh, of dat uh, dan zover is. Ik ga ervan uit uh, dat uh, ook hij uh, het een en ander zegt... over uh, zijn aanstaande burgemeesterschap. Er worden nog even wat foto's uh, gemaakt. En uh, Jo Biertzen neemt weer plaats achter het spreekgestoelte... of spreekgedeelte en gaat nog nou, even wat Ik kan me voorstellen licht. dat je vanavond met je, met je keten om in bed stapt. Maar morgen... <lacht> en alle dagen die nog volgen... ...en dat je de keten niet draagt, heb ik nog een speciaal insigne voor je. Ik moet even zoeken. Want die dragen wij uiteraard allemaal. En David, ik heb ik ook begrepen dat je wat, knap, wat, wat krap in je stropdassen zit. Dus waarom heb ik ook maar twee alstens zal voor z'n stropdassen? De rekening, dus... <lacht> en dan ben ik nog niet helemaal klaar. Want, eh, afzijst, als het, zeg maar bij... <lacht> nou, het worden geen afscheidscadeautjes. Maar om... Eh, Toch een beetje in de, in de sfeer te blijven. En, eh, eh, kijk, de finishvlag is eigenlijk om te symboliseren... dat je de race naar het burgemeesterschap eh, van Zandvoort Glanschweb hebt gewonnen. En naar goed gebruik van de Formule 1 hoort daar uiteraard een fles champagne ook bij. En de regenbogenvlag, vlag, die heeft ook een bijzondere betekenis. Om nogmaals te benadrukken dat de inwoners van Zandvoort openstaan voor alles en iedereen... en dat zeg ik met een gl glimlach... Zelfs voor een Haarlemse mug als burgemeester. Ja. En, dan uit, en dan uiteraard heb ik een bloemetje voor de sterke vrouw die achter de sterke man als burgemeester staat. Hartelijk dank uh, wethouder Berendsen voor deze mooie toespraak en alle mooie cadeaus die u meegenomen heeft. Dan wil ik graag de volgende spreker gaan uitnodigen. En dat is burgemeester Baltus is aanwezig. Ja. Mevrouw Baltus nu het woord dadelijk. Ja, als... Uh burgemeester van Neemskerk, maar vooral ook als voorzitter van de burgemeesterskring in Kennemerland mag ik spreken. Geachte burgemeester Molenburg, beste David. Ik mag je dus vandaag toespreken namens de burgemeesters van de regio Kennemerland. En graag begin ik met je welkom te heten. Welkom natuurlijk in Zandvoort, maar vooral ook welkom in Kennemerland. In onze burgemeesterskring komen we op regelmatige basis bij elkaar. We bespreken dan onderwerpen die te maken hebben met openbare orde... ...andere ontwikkelingen die ons allemaal aangaan... ...en ook ontwikkelingen in de eigen gemeente. En onze gemeenten zijn zeer verschillend van omvang en ook van karakter. Van boven naar beneden beslaan Heemskerk, Bevenwijk, Velsen, Bloemendaal en Zandvoort... ...een flink deel van de kuststrook in Noord-Holland. De zee... ...de duinen, de wind, het licht en de ruimte maken onze gemeente bij uitstek aantrekkelijk voor recreatie. Daar laten we de inwoners van onze collega gemeente Haarlem, Haarlem en Meer heemsteden en Uitgeest graag van meegenieten. Maar in de burgemeesterskring bespreken we meer dan wie alleen de mooiste standtent heeft. Samen zijn we verbonden in de veiligheidsregio Kennemerland. In die regio gebeurt nogal wat... We hebben Schiphol, het Noordzeekanaal, Tata Steel, wegen, tunnels, treinverbindingen, grote evenementen zoals Dance Valley en binnenkort ook de Formule 1. En bovendien zijn we een zeer dicht bevolkt gebied. Dat leidt er snel toe dat wat in de ene gemeente gebeurt gevolgen heeft voor de ander. Met zoveel dynamiek is het nooit saai in onze regio. En zeker niet als burgemeester. We spannen ons in... ...om de dynamiek in goede banen te leiden. En dat kan alleen als we goed samenwerken. En dat doen we ook. Dat doen we ondanks de vele wisselingen die er in de afgelopen jaren zijn geweest... ...in de burgemeestersbezetting van Kennemerland. Ikzelf begon in 2007 hier in Kennemerland. En daarmee ben ik de langstzittende burgemeester in de regio. En in 2015 kreeg ik één nieuwe collega. In 2016 twee. In 2017 ook twee. ...in 2018 één en met jouw komst meegerekend in 2019 opnieuw twee nieuwe collega's. En met alle wisselingen is de sfeer en de overlegcultuur tussen de burgemeesters onderling goed gebleven. We hebben oog voor het belang van de individuele gemeente en voor het collectieve belang van de regio. Die regio is de regio van Holland op zijn smalst. En daarmee doe ik niet op de uitdrukking... ...waarmee bekrompenheid en kleinzieligheid van Nederlanders wordt bespot. Ik bedoel letterlijk het smalste stukje Nederland. En het lag iets noordelijker dan Zandvoort tussen het Noordzee en het IJ. En was maar 7 kilometer breed. Na de inpoldering in 1883 was de titel niet meer van toepassing... ...maar de naamgeving is nog steeds terug te vinden. De inpoldering gaf nieuwe mogelijkheden voor industriële ontwikkeling... En vanaf het eind van de 19e eeuw is onze regio daardoor uitgegroeid tot wat het nu is. Bedrijvig en met een grote bevolkingsdichtheid. Ik noemde het net de uitdrukking Holland op zijn smalst. En die duidt dus op krompenheid en kleinzieligheid. Maar die houding die kenmerkt onze regio niet. Wel heerst hier een sfeer van no-nonsense, de handen uit de mouwen steken en samenwerken. En die sfeer is er dus ook in onze burgemeesterskring. We zien er vanuit om met je samen te werken. De kennis en vaardigheden die je hebt opgedaan als adviseur en als wethouder... die neem je mee naar Zandvoort. En ook de ervaringen van vroeger neem je mee. Toen je vader hier werkte als huisarts heb ik gehoord. Dan wil ik natuurlijk niet zeggen dat het werk van een burgemeester... vergelijkbaar is met dat van een huisarts. Maar er zijn wel overeenkomsten, denk ik. We gaan je in de burgemeesterskring niet steeds wijzen op het feit dat je de jongste bent. Dat hebben we afgesproken, maar we zeggen wel tegen je dat je een hele mooie functie hebt. Samen met de Raad, de inwoners en de ondernemers ga je aan het werk voor de toekomst van deze boeiende gemeente. En via de veiligheidsregio en de collegiale samenwerking ook voor de regio. We wensen je heel veel succes en hopen heel snel met je om de tafel te zitten. En ik heb een zogenaamde struik uit Heemskerk mee. Die is befaamd in de kring. En uh, nou, ik geef hem aan jou, en dan mag jij hem weer aan je vrouw doorgeven. Nou, weer een stuk struikgewas uh, erbij. Voor, uh, voor David Molenburg, tenminste. Het Dat zijn niet het mijn, mijn woorden. Het de meeste Baltes. Precies. En volgens mijn lijstje. Uh, ...is uh, burgemeester van Ronde Venen ook aanwezig. En die zou ook graag het woord voeren, heb ik begrepen. Meneer Dievedal, nu het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, op de eerste plaats wil ik natuurlijk David enorm feliciteren... ...met zijn burgemeesterschap hier in Zandvoort... En ook uw raad wil ik ook graag feliciteren met deze hele goede keuze die u heeft gemaakt. En, uh, en ik weet zeker dat ik die felicitatie ook doe namens veel inwoners uit de Venen. Het is mooi dat het hier ook de gewoonte is om de kijkers thuis welkom te heten. Ik doe dat ook bij onze tijd, maar ik kan het eigenlijk nu ook doen. Want ik weet zeker dat er heel veel mensen in de Rondevenen vol trots kijken hoe jij hier vanavond geïnstalleerd wordt. Een tijdje geleden vroeg David aan mij of ik hem wilde toespreken hier. Toen dacht ik nog... Ja, ik zei natuurlijk wel meteen ja, spontane reactie, maar ik dacht waarom zou hij dat nou eigenlijk willen? Nou, misschien is het goed om te weten dat uh, ik uh, werd in 2011 november tweede, de, de, de 22e burgemeester. Er was een bestuurlijke crisis geweest en mijn eerste data was eigenlijk David installeren als wethouder en als lokale burgemeester En wij waren, kwamen van buitenaf hebben veel ervaringen gedeeld, heel veel meegemaakt en... We hebben eigenlijk ook in die periode ook eens een vriendschap ontwikkeld. Een professionele vriendschap waar we heel goed hebben samenwerken. Die vriendschap leidde ook wel eens dat we dingen hebben gedaan... die ja, een beetje ook wel eens wat uitstapjes geweest... maar ook met het burgemeesterschap te maken hebben gehad. Zo hebben wij samen ook cursussen gegeven voor mensen die graag burgemeester willen worden. En dat is best moeilijk uit te leggen. De commissaris zei ook wel dat vak van burgemeester is best wat vreemd. Zeker, uh, ik kan al als voorbeeld noemen... Mijn, uh, mijn zoontje thuis. Dat is een puberjongen, dus dat zegt wel iets. Die zegt altijd... Uh, mama gaat werken en papa gaat naar zijn werk. Maar het is dus lastig. Dat burgemeesterschap is een lastig te benoemen. En hebben wij nog cursussen moeten geven... aan mensen die dat ook wilden leren. Uh, maar waarom zou David mij nou gevraagd hebben? Ik, ik denk dat hij vindt dat u er recht heeft... om te weten hoe hij ook is. Dus... Ja, wat voor eigen was... In zo'n profielschets noemt u al die gewenste eigenschappen. Die zijn eigenlijk niet te combineren in één functie. Maar wat, wat, wat voor man is David dan? Hè, u, u, ik geloof dat hij zelfs een assessment heeft moeten ondergaan. Nou, volgens mij heeft hij dat ook glansrijk gehaald. Maar toch, het is de nieuwe man waarmee u het moet doen. En ik denk dat u misschien recht op heeft om hier een soort overdrachtsocee te krijgen. Een soort gebruiksaanwijzing. Maar te willen van de inhoud ook van, en het behoud van onze vriendschap zal ik me enigszins beperken. En ook qua tijd zal ik me beperken tot vijf punten. En dan pak ik iets meer mijn tekst er bij... want als ik een beetje uit de bocht vlieg... is dat misschien ook niet verstandig. Maar de eerste, u moet weten... David is een enorme slome en saaie bestuurder. U weet nog niet wat ik bedoel... maar voorkom dat u met hem moet meerijden in de auto... naar een of andere bijeenkomst. Het is echt ongelooflijk hoe consequent hij op de rechterbaan blijft rijden zelfs ingeklemd tussen vrachtauto's, hij zal daar geen risico's nemen. Geen, zelfs de kansrijke inhalacties wil hij soms laten liggen. Maar dat slome gedrag en het geduld dat hij hoort, kan ook wel eens van pas komen. Ten slotte is het al een hele kunst als je op sommige dagen... Uh, überhaupt van Zandvoort, de Zandvoort wil verlaten of naar Zand wil komen... via de Zandvoortslaan of de zeeweg... En op de momenten dat het rustig is, is het ook wel goed als je heel beheersd bent... want dan kan je heel wat bekeuringen schelen, David. Maar je kunt het ook anders zien. Want zijn bestuurstijl staat voor degelijkheid en geen onverantwoorde risico's nemen. Maar ik kan u wel verzekeren dat hij, als het nodig is, wel zeker de grenzen opzoekt. Hij is altijd in staat om te kijken naar wat wel kan, in plaats van waar het niet kan. En als het moet, is hij ook bereid om als die randen van de afgrond te lopen... Om de, omdat hij wil dat er wel vooruit van wordt geboekt. Hij is slagvaardig, wil dingen voor elkaar krijgen... maar dat doet hij dus wel altijd met in van... bedachtzaam, denk goed na en hou ook volop rekening daarin... dat is denk ik ook een hele belangrijke eigenschap... hou rekening met andere bestuurders. Dat doe je dus in grote loyaliteit. Het tweede punt wat ik wil noemen in het in het is, ik noem het even, family first. Bij David staat zijn gezin en familie op plek 1... Belangrijk, want je wordt gevormd door het gezin waarin je bent opgegroeid. En zijn eigen gezin zorgt voor een stabiele balans die zijn werk ten goede komt. David weet dat nu zijn burgemeesterschap op de eerste plaats komt. Dat is trouwens ook wel misschien fijn voor Lucas en Rutger... die nu echt wat meer worden losgelaten. En na het 25 jaar huwelijksfeest dat Pauline en David dit jaar gevierd hebben... is het natuurlijk ook wel tijd dat David wat meer zijn eigenschappen met andere mensen kan gaan delen. Maar Family First is natuurlijk een uitstekende eigenschap voor een burgervader. Ik denk dat David prima in staat zal zijn om voor al die 17.000 inwoners een liefdevolle voorbeeldvader te zijn. En ik vermoed dat de 5 miljoen bezoekers hem ook gauw zullen herkennen als hun eigen ferienvader. Maar de eigenschap van de burgervader zorgt ervoor dat u David ook altijd in vertrouwen kunt nemen. U kunt hem uh, absoluut in vertrouwen nemen en hij is altijd bereid om mee te zoeken naar oplossingen voor problemen. Het derde punt voor, van deze overdracht. Onder het motto, liever een goede buur dan een verre vriend. U kent dat spreekwoord wel. Nou heeft David het bijzondere eigenschap dat hij in staat is om en een goede buur te hebben en een verre vriend. En heel veel goede buren en heel veel verre vrienden. Niet één, maar echt heel veel en vaak begint het natuurlijk met een goede buur in de straat of de buur op je werk. Ik bedoel, hij was nog maar net in Haarnem woonachtig en hij was alweer actief in het Oranje Comité van de Koningenbuurt. En hij heeft ook heel veel oud-collega's als vrienden. En als je dus vaak genoeg verhuist, Amsterdam, Den Haag, Zeeland, Haarnem, ik zal vast wat vergeten. En je bent goed in het onderhouden van contacten, dan krijg je heel veel beste vrienden. Wat moet u dan mee? Nou, ik kan u dus zeggen, Davids vrienden worden voor u het weet ook uw vrienden. Hij weet zijn opgebouwde netwerk op een gezonde manier te verbinden aan uw mooie gemeente. En dat betekent altijd dat je nog meer mensen krijgt die hun positieve energie meenemen hier naar Zandvoort. En fijn dat hij ook de categorie vrienden uit de Ronde Venen daar aan kan toevoegen. Voor hen is het overigens wel makkelijk. Ik weet niet of u dat helemaal voor oog heeft voor die kaart van Nederland. Maar als je hier in Zandvoort wegrijdt op de N201... je hoeft alleen maar de N201 te volgen... en je komt vanzelf in Meidrecht en Vinkeveen. En dat geldt andersom natuurlijk ook. Het vierde punt... Eh, ik heb er even boven geschreven... zijn gitaar aan de wil gehangen. En dat is wat een gevoelig punt. De commissaris wees al even op de, op de basgitarist die daaft al 35 jaar is. Maar hij denkt dat hij in zijn nieuwe functie in uw gemeente terughoudend moet zijn... met het actief uitoefenen van zijn grote hobby. Mijn oproep aan u is, weerhoud hem daarvan. Maar hij heeft zich ingebeeld... dat je actief als basgieter is spelen in bandjes... misschien wel eens niet burgemeesterwaardig zou zijn. Nou, David, kan je geruststellen... Niek was hier burgemeester en met Niek zijn verkleedpartijen... zijn ze er echt wat gewend. Met als hoogtepunt natuurlijk wel de duik in historische badkleding. Nou, dan is toch... En volgens mij is Niek nog echt al die periode waardige burgemeester geweest. Maar op de tweede plaats denk ik dat het goed is dat hij ook zijn passie moet kunnen blijven uitoefenen. Omdat u daar ook heel veel plezier aan kunt beleven. Zo heeft hij ooit in de Ronde Venen, een keer bij een wethouder, een zelfgeschreven en zichzelf begeleid op de gitaar een hele oude Gemaakt en hij heeft hilarisch toegezonden. De wethouder was wel blij dat er op dat moment geen filmpjes van zijn gemaakt. Maar het kan ook voorkomen dat hij bij een collegevergadering nog even op de iPad zit en dan moeten we echt er allemaal meekijken, want dan komt er iets ondefinieerbaars uit. Met muziek heeft dat te maken, maar volgens hem is dat de nieuwe ontdekking die hij met zijn zonen heeft gespot van jonge talenten. En ja. En ik denk ook dat hij zich wel weer, en dat kan natuurlijk ook als burgemeester van alle markten thuis, dat hij ook zelfs met zijn basgitaar zich kan aanpassen aan alle muziekstijlen van de Dixieland tot en met de nieuwe rock en roll. Maar ik zou zeggen, daag hem uit om vooral in Zandvoort ook zijn passie verder tot boer te laten komen. Het laatste punt, dat ze, ik heb er even boven zetten: feesten en partijen. Als je veel op benches optreedt, dan, dan kom je automatisch op allerlei soorten, op, op soorten ja, evenementen, partijen, feesten. David is van alle markten thuis. En dat betekent ook dat hij eh, ja, als burgervader en als burgemeester zich heel goed kan voegen in een gemeente waarvan misschien wel gezegd wordt, de Zandvoorders hebben allemaal het hart op de ton... Maar het zijn natuurlijk ook veelzijdige mensen. En mensen laten zich niet in hokjes duwen. Dus is er door veelzijdigheid van de mensheid, volgens mij kan David daar uitstekend mee omgaan. En of het nou of een huwelijksjubilaris is of een, of een emotionele trieste aangelegenheid. Een burgemeester is daarvoor en David kan, al die kanten heeft in zich. Maar Zandvoort is natuurlijk in de ogen van buitenstaanders één feest, één groots evenement. Jullie hebben enorm veel te bieden. Ik was nog ergens in de zomer een keer met de trein naar Zandvoort en bij het verlaten van het station stonden een paar gezellige promotiedames van de, en die stonden uit Zandvoort zomernieuws uit te reiken. Nou, als je daar dan op terugkijkt, dan denk ik, David, succes de komende periode, want je, je zal nog over tien dagen al terugdenken aan Vinkeveen, want er is hier het en en liederenfestival Misschien komt het shanti corps uit Vinkeveen nog wel. Maar om daar volop van te kunnen genieten, moet je wel uitgerust zijn van de avond ervoor. Want dan gaat heel Zandvoort uit zijn dak op het Oktoberfest. En dan moet de maand oktober eigenlijk nog maar beginnen, want dit is allemaal nog september. Maar dat zijn andere tijden toen ik zelf nog 40 jaar geleden, of 35 jaar geleden, als jongetje uit Heemsteden. Eh, nou, als de cafés dichtgingen in Heemsteden of in Haarlem, nog op de fiets naar Zandvoort stapte. Want hier waren de disco's en de zwarma tenten tenminste nog open. En één evenement, dat springt er natuurlijk, het is al een paar keer genoemd... ...in de verbeelding en wat opgaven betreft een mijlenver bovenuit. Ik vermoed dat aan David de meest gestelde zogenaamd grappige vraag is geweest de afgelopen periode. Kan jij ook voor kaartjes zorgen? Alke burgemeester die maar een beetje zich kan inleven in de nieuwe burgemeester van Zandvoort... ...weet dat jullie met elkaar voor een gigantische klus staan... ...om de Formule 1 tot een groot succes te maken. Maar ik ben ervan overtuigd dat jij de juiste rol daarin zal, zal spelen... zonder op de plek te gaan zitten van de organisatoren, van de raad, van de wethouder... maar wel je rol als burgervader oppakken met je eigen taken erin. Zoiets doe je met elkaar, terwijl alle ogen op jou gericht zijn... maar jullie hebben elkaar nodig. En daarvoor heb ik als slot een klein cadeautje meegenomen. En het is een cadeautje wat je op verschillende momenten met andere mensen kan delen... en samen kan doen. Je kan het thuis nog met Pauline doen op de, de momenten dat je even moet bijkomen aan de aan eettafel de of de tafel in de keuken. Ik weet niet of de collegekamer een tafel beschikt. Hier is ook een tafeltje te vinden. En als het klaar is met de een, dan neem je het weer mee naar de ander. Maar door die samenwerking gaat volgens mij jouw burgemeesterschap een groot succes worden. En de Formule 1 is daar een mooi symbool voor. En ik zag toevallig dat er net een legpuzzel uit is van de Formule 1. Dus ik wou je die gaan geven. Ja. Mocht er wat op de achtergrond uh, wat te horen zijn, dan is dat uh, de band uh, die vanavond uh, bij Alternative FM uh, te horen is. The Last Wave. Uh, we gaan weer terug naar de raad. Dan uh, ga ik mezelf het woord geven. Ik ga even naar de andere kant. Omwille van de tijd zal ik het kort houden, maar de meeste van u bent dat wel van mij gewend, dus bij deze. Aan mij de eer om uh, burgemeester Molenburg als eerste raadslid van deze raad vanavond te mogen feliciteren met zijn benoeming. Gefeliciteerd, burgemeester Molenburg. En namens de raad van Zandvoort wil ik u welkom heten in onze mooie gemeente. Onze dank gaat vooral uit naar mevrouw Eenhoorn... En dat gaat om het feit dat zij bereid is om haar echtgenoot met ons te willen delen. Burgemeester Molenburg, als wethouder had u natuurlijk al een druk bestaan. Maar gelooft u mij, als burgemeester krijgt u het nog veel drukker. Zeker in het mooie dorp. U bent inmiddels onze negentiende burgemeester, is vanavond al eerder gezegd. Zo valt te lezen in de klink die en dat is het blad van het oudgenootschap, Oud Zandvoort... dat deze week huis aan huis bezorgd is, of nog gaat worden. Ik heb hem zelf nog niet ontvangen. Aardig leuk naslagwerk, aardig leuk weetje in dit naslagwerk is... onze langzitten burgemeester waren burgemeesters van de mei... van 1837 tot 1866... en burgemeester Beekman... van 19, 1896 tot 1925... Dat was allemaal in de tijd dat het burgemeesterschap nog heel voornaam was. Tegenwoordig kennen we de burgemeesters bij hun voornaam. 29 jaar dus. Wie doet hen dat na? Nou, burgemeester Molenburg, u niet in ieder geval. Tenzij de wet verandert. Tenzij de wet verandert. Waardoor burgemeesters langer mogen doorwerken. Dus na hun 70ste. Overigens, de 29 minuten heeft u wel lang gehaald. Als lid van de vertrouwenscommissie heb ik eerder kennis kunnen maken met u. En ben zelfs samen met collega raadslid, de heer Kramer, bij u op de koffie geweest. Om u een boeket, een boeket te overhandigen. ter ere van uw voordracht door deze raad. Dat wil echter niet zeggen dat ik u heb leren kennen. Maar gelukkig hebben wij tegenwoordig Google. En dat bracht toch wat leuke feitjes naar waar ik best wel wat mee kan. U houdt niet alleen van muziek, maar u muziceert zelfs zelf. zelf. Oké, okay. niet het belangrijkste instrument in een band, maar toch de basgitaar. Meestal hoor je die alleen maar op de achtergrond, maar wanneer deze niet meespeelt, dan mis je hem toch. En nou wil ik niet op de muziek vooruitlopen, maar burgemeester Molenburg, vergeet de basgitaar maar voorlopig. Daar heeft u geen tijd meer voor, want u gaat straks hier de eerste viool spelen. U moet ook nog dirigent zijn van het Zandvoortse gemeenteraadsleden... meerstemmige koor-slash-orkest, waar soms harde noten te kraken zijn. En dan maar hopen dat er geen leden tussen zitten die vals spelen of zingen. Aan u de opdracht om daar een mooie compositie van te maken. Burgemeester Molenburg, denkt het al een beetje om zo aangesproken te worden... Ik wens u namens de, de raad van de gemeente Zandvoort heel veel succes in uw nieuwe uitdaging. Want dat is het zeker. Wij hebben er vertrouwen in. Er wachten duizendmaal meer inwoners dan dat de raadsleden zijn met smart op u. Om kennis te maken met u en uw echtgenoten en kinderen. Ik hoop dat ze niet allemaal straks tegelijkertijd op, de ook in het, op het circuit aanwezig zullen zijn. Namens de gemeenteraad overhandig ik u hierbij een met uw naam gegraveerde vulpen. Nog niet hierbij, want hierbij, bij deze. APPLAUS want immers ook in het digitale tijdperk moet de burgemeester, net als de heren Van der Meij en Beekman dat deden, besluiten kunnen ondertekenen. Tevens overhandig ik u de voorzittershamer. Die u meteen al dinsdag aanstaande in de raadsvergadering mag hanteren. Ik zeg daar even bij, voor het praktische neem ik hem straks weer heel even terug. Want als u hier het woord voert, dan is dat het meest praktische. Ik bij deze. En Astrid van der Veld uh, gaat uh, zo dadelijk ja, de voorzitter dus ja, even denken uh, ja. aanwezig en aan de overige kijkers, luisteraars thuis of waar dan ook... en zal dan ook graag het woord aan u geven... wanneer ik weer op mijn plekje zit. Nogmaals, gefeliciteerd en van harte welkom in Smilde. Ik log heel even uit. Ja, dat kunnen wij nog even niet doen... want we willen nog even het woord van onze nieuwe burgemeester zelf... nog even op de radio horen en dan gaan wij beginnen. En dan is het de bedoeling dat hij straks nog bij ons in de uitzending ook te horen is. Beste Zandvoorters... Geachte commissaris, kabinetchef, geachte leden van de gemeenteraad, leden van het college, vertegenwoordigers van de omliggende gemeente, lieve familie en vrienden, lieve medewerkers en zeker de betrokken medewerkers van de Griffie en het Secretariaat die zo vlak na alle festiviteiten rond het vertrek van Niek Meijer meteen door mochten met de organisatie van deze speciale raadsvergadering en de...